Met Jacqueline Blom op pad in en rond Rommeldam... ...aan de hand van de bommelreisgids van Jeno Witsen. Een wandeling langs de Rommel. Deze wandeling begint op het stadhuisplein. U loopt nu langs de rivier in de richting van de kleine Rommelbrug. Onder deze brug zijn soms wel kloschaars te vinden. Zo heeft de bekende schilder Terpentijn hier enige tijd gebivakkeerd... Aan uw rechterhand bent u intussen de Kramersgracht gepasseerd, die hier ooit de grens van de bebouwing was. Even verderop ligt het grootste hotel van de stad, namelijk Hotel de Gebraden Haan. Luxueus ingericht met prachtig namaakantiek. Het is ook een heel goed restaurant. De achterkant van het hotel ligt in een parkachtige omgeving en kijkt uit op de rivier. Hotel De Gebraden Haan is het toneel van een aanslag... door de bond van opstandige heren geweest. Zonder dat hij het wist, speelde heer Bommel hier een rol in. De BOH streefde naar de oprichting van een nieuwe herenstaat... met rechten voor heren en plichten voor het Jan Hagel. Wammes Wachel, aspirant lid van de bond, dreef een wazerij... In een smalle steeg die op de mosterdsteeg uitkomt. In de mosterdsteeg zijn ooit zwarte voetsporen gevonden die naar vreemde gebeurtenissen leiden. De voetsporen bleken van buitenaardse wezens te zijn die het kukel van de inwoners van Rommeldam kwamen meten. Nadat gebleken was dat de stad alleen min kukel stelde, heeft heer Bommel op het nippertje de vernietiging van de stad kunnen voorkomen. Op het pleintje op de hoek van de Mosterdsteeg zijn het gemeenteweeshuis en het hotel de Gouden Kroon gelegen. Een brede straat waar onder andere dokter Galpieper praktijk houdt, leidt naar het Rommeldams tentoonstellingsgebouw en naar de nieuwe Rommelbrug. De opening van deze brug betekende een grote verbetering van de verbinding van Rommeldam met de nieuwe luchthaven en met Stuipendrecht. Sindsdien wordt het stadcentrum overspoeld door autoverkeer dat via de nieuwe Rommelbrug de stad binnenkomt. Voor het gemeentebestuur was dat de reden om aan de overzijde van de rivier een immens parkeerterrein aan te leggen van waar het stadcentrum te voet te bereiken is. U loopt nu aan de overzijde van de rivier terug naar de stad. Rechts van u verrijzen de torenflats van de nieuwbouwwijk Rommelveld. Vroeger lag hier een ongerept landschap. In Rommelveld heeft een nieuw gebouw voor de Rommeldamse Bank gestaan en nooit klaargekomen nieuwbouw voor het stadhuis. Onoordeelkundige bedrijfsvoering bij de bouw heeft geleid tot voortijdige slijtage en afbraak. Dichter bij de stad ligt het burgemeester Dikkerdakplantsoen, soms ook Dikkerdakpark genoemd. Het is de moeite waard om hier wat rond te wandelen. In dit fraaie plantsoen zult u een aardig vijvertje kunnen vinden waarin heer Bommel te water raakte toen hij een avondwandeling maakte om een rijmwoord te vinden. Enkele dagen later heeft heer Bommel hier op een bankje een moeilijke nacht doorgebracht. De beklagenswaardige dichter was zozeer door vermoeidheid bevangen dat zelfs de muze hem niet wakker had kunnen krijgen. Aan de rand van het platsoen ziet u Hotel Royal, dat uitzicht heeft op de rommel en aan de achterzijde op het dikkerdakplatsoen uitkijkt. U komt nu weer in de omgeving van de kleine rommelbrug. U vindt hier in de rivier de aanlegstijger van de brandweerboot. Iets eerder bent u een oud gebouw met een brede bordestrap gepasseerd. Dit is het oudheidkundig museum. Dit museum is een bezoek meer dan waard. De klokkobold uit de klok van heer Bommels grootvader had aan Tom Poes gevraagd hem naar een plek te brengen waar de tijd stilstaat. Daar was dit museum de ideale plek voor. In de tussentijd moesten heer Bommel en Joost de tijd waarnemen. Dat ging hen niet goed af. De klokker had gewaarschuwd dat de tijd moest voortgaan, omdat anders de vierde dimensie niet meer zou kloppen. Dat bleek waar te zijn. Nog iets dichter bij het stadhuisplein is een zijstraat waar burgemeester dikkerdaks zijn amswoning heeft. Zijn particuliere woning ligt in de heuvels. Jacqueline Blom las uit de bommelrijslot van Jenno Witsen.